9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Eh, uiteraard aandacht voor de situatie in Leiden, waar vandaag alle middelbare scholen zijn gesloten. En de voorschoolse opvang wordt steeds vaker gebruikt als een goedkope kinderopvang. Er is dus al meer over. We gaan eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het anonieme dreigement over een schietpartij op een school in Leiden... is als eerste opgepikt door de politie in Zürich. De Zwitserse politie zag het bericht op internet voorbijkomen... tijdens een algemene scan. Daarna is contact opgenomen met de politie in Leiden. En er is ook contact geweest met de FBI in de VS. Burgemeester Lentvering van Leiden weet nog niet... wie er achter het dreigement zit. Ja, we hebben natuurlijk wel enig idee, maar we hebben nog onvoldoende idee om, eh, om de dader echt te kunnen eh, oppakken. Alle middelbare en mbo-scholen in Leiden zijn vandaag dicht in verband met het dreigement. Voor de scholen staan agenten. Het is nog niet duidelijk of de scholen morgen weer open gaan.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 Frits Spits stopt met het presenteren van het Oranje Journaal op Radio 2. Hij trekt zich terug vanwege alle ophef over het Koningslied. Componist John Ewbank trok dat lied na veel kritiek terug. En nu ziet Spits het ook niet meer zitten. Het lied is weg, dus mijn functie is weg. Dus de herhoud voor het Koningslied die zal helaas uh, uh, verdwijnen.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 Zo'n tien minuten later werd in de buurt eh, geschoten toen ongeveer 500 meter verderop kogels op een huis werden afgevuurd. Politie trof kogelgaten aan in een woonhuis en onduidelijk is wie er heeft geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Een woordvoerder van de politie weet nog niet of er een verband is tussen die schietpartij en de ramkraak bij de bank. Van de daders in Maastricht ontbreekt ieder spoor. De nog levende verdachte van de aanslagen in Boston is bij kennis, melden Amerikaanse media. Hij zou in het ziekenhuis zijn ontwaakt en inmiddels vragen van de autoriteiten hebben beantwoord. De verdachte van 19 raakte vrijdagavond zwaar gewond bij zijn arrestatie. Bij de aanslagen van een week geleden vielen drie doden en raakten meer dan 170 mensen gewond.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 De meeste vluchten heeft Lufthansa geschrapt. Maar 32 van de 1720 geplande vluchten gaan vandaag door. De vakbonden en Lufthansa zijn het niet eens over een nieuwe CAO. Werknemers willen onder meer een loonsverhoging van 5,2 procent... en een baangarantie voor ongeveer 33.000 werknemers. Dan nog het weer. Eerst veel zon, later sluierbewolking. Het blijft wel droog en het wordt 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, soms wat regen...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 Informatie bij de ANWB, Jolando van der Velden. Er stonden vanochtend meer en langere files. Maar de dagelijkse files gaan nu eindelijk wat oplossen. Er staat nog wel 125 kilometer bij elkaar. Wat opvalt zijn de files nog op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij sliedrecht West 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knopend Valburg en Renkum 5 kilometer. Dat is een aanrijding. De rechte reishok is ook. Is dicht. Ook was er een aanreiding op de a 50 onze richting Eindhoven. Daar zijn de rijstroken weer open. Tussen Veghel en Sint Oederode, 5 kilometer. En zo dadelijk gaan we direct weer naar Leiden. En hebben we hebben het ook over het Koningslied, want u hoort het. Het heeft grote gevolgen. De iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. Mm, de iPad-shop, zei u? Jazeker, de iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Oké, en...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 Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is acht minuten over negen. U hoorde het zojuist. Frits Pits stopt met het presenteren van het Oranje Journaal op Radio 2... vanwege de ophef over het Koningslied. Ondertussen in Leiden... We kunnen natuurlijk niet het hele leger inzetten... om naast elke leerling een bewaker te zetten. Nou, dus zijn alle scholen gesloten in Leiden. Ja, middelbare scholen althans en um, mbo's. Maar Martijn van der Zanden in Leiden, hoe staat het bij de andere scholen? Nou, ik ben uh, net op een uh, basisschool hier aangekomen, de Lorenz school in Leiden. En het uh, is eigenlijk wel opvallend, want deze school is gewoon open. Er wordt hier vandaag gewoon uh, lesgegeven. Maar heel veel uh, ouders hebben hun kinderen vandaag toch thuisgehouden... uit angst voor die dreiging van die uh, schoolshooting. Hmm. En, en we hoorden ook dat uh, de tip over de schietpartij via Zurich kwam. Hoe zit dat? Ja, de politie in Zwitserland was bezig om gewoon een scan te doen op, uh, op die website. En toen kwamen ze dit uh, bericht tegen. En uh, nou, toen hebben ze contact opgenomen met de politie in, uh, in Leiden om te melden dat dat uh, op die website stond. Nou ja, die zijn er vervolgens mee aan de slag gegaan. Ze hebben ook contact gehad met de FBI over dit bericht. En daar hebben ze nog steeds contact mee. Dus het balletje is via Zwitserland uh, gaan rollen. Ja, uh, Martijn, uh, we zeiden het al, over, je hoorde je al eerder, je stond uh, eerder bij het ROC in Leiden. Laten we even horen wat je daar hebt uh, kunnen maken. Het is nog vroeg, zo ongeveer half zeven, als ik bij het Da Vinci College hier in Leiden aankom. En dan is het eigenlijk ook nog heel erg rustig op wat media na en iemand die hier het terrein buiten aan het schoonmaken is. Zo, goedemorgen, u bent er al, uh, u bent er al vroeg bij. Ja. Goedemorgen. De boel opruimen, Het moet ook gebeuren. Hoort erbij, toch? Heeft u ja. gehoord wat er, wat er allemaal gaande is hier in Leiden? Ja, ik heb wel zoiets meegekregen, maar uh, ik doe gewoon de buitenboel schoon houden en voor de rest. Uh... U het wel, ziet u het allemaal wel? Ja, zal gebeuren, dus. Uh... Heftige maatregelen, hè? Alle scholen dicht. Ja, vind ik, ja, vind ik eigenlijk wel, ja. Maar Ja, je kan mij zeker voor onzeker nemen, hè? Ja, Dat blijkt dan wel weer. Dus ja. En dan rond kwart voor zeven komen er via het fietspad drie politiewagens aangereden. een gewone personenauto van de politie en twee busjes. Nou, ze stoppen voor de school en dan stappen wat mensen uit. Er wordt even bekeken hoe ze hier het terrein gaan verkennen. Nou, en dan gaan de auto's er weer vandoor, verdwijnen in ieder geval uit het zicht. En blijven er een paar politieagenten achter die hier inderdaad de buurt van de school gaan verkennen.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 En dan is het inmiddels rond 8 uur, kwart over acht. De tijd waarop het hier meestal toch echt wel een stuk drukker is op deze schoolpleinen. Met leerlingen en studenten die naar school gaan. Maar nu is het eigenlijk vrij rustig. Er staat nog steeds politie voor de school. Politie met kogelwerende vesten aan. Achter de lint staan ze te wachten en te kijken. En heel af en toe komt er ineens iemand aan fietsen die hier wel eens op school zou kunnen zitten. En dan worden ze toegesproken. Je hebt stage. En waar zit jij? In welke school? Ik zit op deze school. Ja. Maar ik heb geen idee wat er gebeurd is. Oké, okay, nou dan moeten we gerust even zo houden. Het is handig dat je nu even gewoon lekker naar huis gaat, want uh, de scholen zijn dicht vandaag. Je had nog helemaal niks uh, gehoord erover. Nee, hey. <lacht> ik ben er zelf ook een beetje verbaasd over. Er is een dreiging geweest op internet met een schoolshooting op een school in Leiden. Ze weten ook niet waar. Uh, ja, dus heeft de burgemeester besloten dat alle middelbare scholen en ROC's vandaag dicht zijn. Oké, okay. nou ja, dat is, uh, vind ik eigenlijk niet zo erg. <lacht> Maar je had het nog niet gehoord? Nee. Het is heel rustig. Vrij veel mensen waren toch al wel op de hoogte ervan... dat ze vandaag niet naar school hoeven te komen. Ja, maar ik kijk niet zo vaak op de site. <laughs> en nu? Gewoon maar naar huis? Ja. Martijn van de Zander dus. In gesprek met een leerling die nog niet op de hoogte was. Komt er nieuws uit Leiden? Wordt er wat meer duidelijk daarover? Dan hoort u dat natuurlijk gelijk van onze verslaggevers in Leiden.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 We hebben niemand. En ja, ik denk dat er weer blokkades gaan komen, maar wat die uitrichten weet ik niet. We kunnen geen hulp verwachten. Satim, Nee, we hebben dat ze me dat op maar is In die inschatting deelt ook het Centrum voor Vrede en Tolerantie, een lokale burgerorganisatie. Blokkades, zegt de medewerker, halen zonder de steun van Belgrado helemaal niets uit. Blockades without support of Belgrade, I don't think so. We will blockade ourselves. Now we we are absolutely without any support.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 informatie, Jolanda van der Velden begint het een beetje vlot te trekken. Ja, het gaat de goede kant op. 75 kilometer nog uh, wat langere files nog steeds op de A12. Van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. En op de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum ook 4 kilometer. Ook een aanrijding. Ook daar is de rechte reishok dicht. Uh, vanochtend een aanrijding en ook werkzaamheden bij Antwerpen... die zorgen voor veel drukte op de route van Breda naar Antwerpen via de 1.19. Bent u op weg naar Antwerpen is het beter om om te rijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Het is 16 minuten over negen. We zijn zorgen over de voorscholen voor peuters met een achterstand. Steeds meer ouders zien de goedkopere voorschool... als een mooi alternatief voor de dure kinderopvang. En dus zijn er wachtlijsten. In bijna de helft van alle gemeenten is eigenlijk niets geregeld... om kinderen waar de voorschool voor bedoeld is voorrang te geven. Ze kunnen er dus niet of veel te laat terecht. Rinda Denbeste van de Koepel van Basisonderwijs, de PO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat kinderen met een achterstand... naar zo'n voorschoolse peuterspielzaal gaan? Ja, dat is enorm belangrijk. Kinderen met een taal of een gedrags Achterstand die uh, kun je als ze 2,5 jaar oud zijn, kun je ze nog anderhalf jaar enorm helpen op die terreinen, taal en gedrag. Om te zorgen dat ze goed voorbereid in groep 1 terechtkomen. Ja. Want we weten als we dat niet doen en ze gaan in groep 1 gewoon voor het eerst beginnen aan school. Dan lopen ze eigenlijk die achterstand hun hele basisschoolleeftijd niet meer in. Oké, okay, dus daar blijven ze de, de rest van de tijd last van houden eigenlijk. Ja, en dat, dat is natuurlijk niet goed voor die kinderen. Uh, wij voor hen altijd op hun tenen lopen. Maar we zeggen ook met z'n allen, we willen goed onderwijs. Wij bij de PO-raad zeggen, goed onderwijs voor ieder kind. Talenten ontwikkelen. En eigenlijk haal je er dus dan niet uit wat erin zit. Omdat zij eigenlijk altijd met een achterstand blijven zitten. En dus is die voorschool heel belangrijk voor die kinderen. Waarom zijn er dan geen toelatingscriteria? Nou, die zijn er, heb ik begrepen, hoor. Dit is een onderzoek van een MO-groep die inderdaad constateert uh, dat er nu wachtlijsten zijn. Dat vinden wij heel zorgelijk. Die zijn er in de helft van de gevallen wel. De helft van de gemeenten doen inderdaad uh, aan uh, een soort um, uh, prefereerbeleid, zeg maar, voor de, voor de voorschoolkinderen. Ja. En het is niet zo dat iedereen zomaar zijn kind op de voorschool mag plaatsen. Maar wat het geval is, is dat uh, veel gemeentes voorschoolplaatsen hebben ingekocht, zeg maar, bij een peuterspeelzaal... En omdat de kinderopvang nu zo duur wordt, loopt de peuterspeelzaal over... en komen de voorschoolkinderen er niet meer tussen. Ja, het is, is allemaal zo logisch, mevrouw Den Beste. Dat is het waterbed -effect. Als je ergens drukt, dan uh, komt het op een andere plek weer omhoog. En daarom hebben wij inderdaad samen met de peuterspeelzaal, welzijn en de kinderopvang al eind maart gezegd kabinet, kom nou met één basisvoorziening voor alle kinderen, want dit is precies wat er gaat gebeuren. Een domino-effect is niet goed voor de kinderen, niet goed voor het land. En deze hele sector vanaf 2,5 jaar is zo versnipperd. Je hebt de kinderopvang, je hebt de peuterspeelzalen en je hebt de voorscholen. Uh, sowieso onbegrijpelijk voor jonge ouders, maar uh -huh. ook vreselijk bureaucratisch en ingewikkeld via de belastingdienst en noem maar op. Dat kan veel goedkoper, dat kan veel eenvoudiger en dat kan ook veel beter, zodat we alle talenten van alle kinderen benutten. Dus wij pleiten voor één basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar. Ja, dat zou mooi zijn. Maar komt er op dit moment dan in die ene helft van die gemeente... wel iets terecht van dat voorschoolse onderwijs? Of is het een veredelde peuterspeelzaal? Nou, daar wordt uh, door de inspectie gelukkig goed op toegezien. En dat kan ook altijd beter. Uh, want die voorschoolkinderen die daar zitten, die hebben daar natuurlijk het meest aan. Daar moet je wel wat aan hebben groep. inderdaad. Ja, die hebben dus het meest aan gemengde groepen. Want dan kunnen ze zich optrekken aan de andere kinderen. De misschien wat sterkere kinderen. Dus dat is ook precies waarom wij pleiten voor die ene basisvoorziening. Want dan haal je talent uit ieder kind. En ben je niet al op zo'n jonge leeftijd aan het segregeren. Rinnen de Beste van de PO-raad. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Graag dan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. I'm Doctors hoorde u met two Princes. Uh, nog twee prinsen. Ja. Zo is dat. Um, nou, het Koningslied is teruggetrokken. Um, inmiddels begrijpen wij dat ook Frits een uh, Spits, bedoel ik? <laughs> <Frits>. <laughs> Pardon. Um, zich heeft teruggetrokken. Die gaat niet meer het Oranje journaal presenteren op Radio 2. Maar nog Remmers, dit begint langzaamaan een beetje uit de hand te lopen, of niet? Het wordt, leeg, het wordt, het wordt een leegloop, hè? Ja, ze trekken zich allemaal terug. Wat is dat nou? Maar het is natuurlijk voer voor, voor Chase, bijvoorbeeld. Hè? Dit, dit gaat terugkomen aan het eind van het jaar. Sterker nog, het komt nu al terug. Want vanochtend begonnen bij de Nederlandicus Toen via de pont bij Heusden... waar de mensen er ook allemaal wat van vonden bij Katinka Polderman. Ik kwam je een paar weken geleden al tegen in een café hier ergens. En toen zei ik ben ermee bezig. Nou ja, nee, dat was niet een paar weken geleden. Want toen had ik het koningslied nog niet gehoord. Maar wij kwamen elkaar tegen op de dag dat ik het lied voor het eerst had gehoord. Oh, ja, dat was het. Ja, ja. En toen dacht je meteen, dat moet, een teg dat moet tegengif komen. Nou, ik, ik heb me ontzettend uh, kwaad lopen maken. En ik dacht inderdaad meteen van nou, hier moet een, een, een antwoord op komen. Ja, waarom was je kwaad? Nou, omdat het uh, een liedje schrijven is een vak... en je ziet zo duidelijk aan dit, aan dit lied... Uh, er zijn mensen bij betrokken die best wel een lied kunnen schrijven. Maar ik heb het idee dat iedereen zijn eigen zinnetje erin wilde... of moest, ik geloof dat dat... het comité misschien ook nog, met die w. Ja, ik geloof dat het comité heel graag de w erin wilde... en nog een ander repstukje, En dan krijg je dus zo'n mengelmoesje als dat nu is... Wat, wat alle kanten op zwalk, met perspectiefwissels... die niet worden aangekondigd en heel vage uh, gewauwel. Ja. Hoorden we vanochtend ook van Kees Visser als neerlandicus... die zei het is een soort poldermoon, het is een soort stamppot uh, geworden. Um, maar is dat, is dat is het nog goed? Want nu trekken ze zich allemaal terug. Wat, wat vind je daar dan van? De, de, de Frits Spits, hoor ik net, trekt zich terug. Maar ook de, de maker van dit lied. Ja, het is nogal een, een domino-effect. Als nou, het zegt poldermoon dan is dit in die zin... toch wel een typisch Nederlands lied... Poolmodel. Ja, zo'n soort uh, <laughs> compromis van alles. Ja, ja, dus eigenlijk is het dan in die zin misschien toch wel goed gelukt. Maar ja, het is, het is natuurlijk zonde dat zo'n feestje... met goede bedoelingen op zo'n manier moet beginnen. Ja, maar moet je het ook terecht terugtrekken als het niet goed is? Of had hij het nou gewoon door moeten, zijn, moeten ze het gewoon zingen? Nou, ik denk als je iets maakt en je staat erachter... hoeveel commentaar er ook komt, dan trek je het niet terug. Dus ik denk dat hij er vanaf het begin al niet achter heeft gestaan. Ja. We zitten bij Katinka Polderman thuis. Voor mij een toetsenbord in de hoek, de gitaar die nu bijna ter hand genomen wordt. Hier ligt trouwens nog het boek De Kleine Prins. Dat is misschien nog wel van inspirerende factor geweest voor het lied wat je hebt gemaakt. Je hebt een iets kortere versie, die gaan we nu live horen, hè? Ja, ik heb een, uh, het was een beetje jammer. Ik, ik had dus mijn eigen versie gemaakt en die heb ik op YouTube gezet... en een half uur later trekt John Newbank zijn versie terug... Maar uh, ik heb hem speciaal voor jullie ingekort. Ja, en we kunnen nu naar luisteren, oké. Okay. De microfoon is voor Katinka Polderman. Hoe heet, hoe, hoe, hoe heet het? Ja, eigenlijk het, het Koningslied Lied, zou je dan zeggen. Hè? Het Koningslied Lied, Katinka Polderman. Dit is het dan. Sentimentele violen en dwangrijm dat beter kan. Daar komt het al soepel en dik als behanglijm. Het stroomt, stroomt naar beneden. Waar is hier een wc? Oh, een spoor van diarree, van mijn laptop naar de play. En bij elke uithaal komt er weer een wee. Voor te veel al die clichés en Jamai en Glennis Grace. En die wee van stampot, wondvocht en wildvlees. Kromme taal en pathetiek en een beroerde rijmtechniek. En dat alles op bombastische muziek. Marco doet zijn ogen dicht en zingt met getergd gezicht. Heel gevoelig het zoveelste weerbericht. <laughs> nou, wat vonden jullie ervan? Prachtig. Marcel Lara, insturen. Ja, mooi. Ja, ja. Insturen. Ja. Nou, we zetten hem in ieder geval op het weblog vandaag. Katinka, dank je wel dat we dit mochten horen. Erg fijn. <laughs> dank je wel. Ook Mino Rebers vanochtend voor al jouw bijdrage over het koningslied. Bijna half tien. We gaan nog even naar Leiden. Daar is ook Robert Bas, onze justitiespecialist van de NOS. Robert, weet jij al inmiddels iets meer over de dreiging aan een leraar... dus en impliciet aan alle scholen in Leiden? Ik, uh, je viel even je net weg, maar um, wat je kan vertellen is inderdaad... dat men hier ook eigenlijk nog steeds niet weet wie er nou achter zit... achter deze dreiging. Er uh, wordt volop uh, onderzoek gedaan. Uh, uh, heel veel rechercheurs zijn er mee bezig om te proberen te achterhalen wie dit berichtje gisteren op internet heeft gepost. Dat is heel erg moeilijk omdat deze uh, persoon gebruik heeft gemaakt van een soort ja, een proxy server. Waar waarmee zeg maar, zijn eigen IP-adres van zijn computer uh, uh, niet makkelijk terug te vinden is. Um, alles wordt geprobeerd. Dan moet je ook bijvoorbeeld denken dat iedereen wordt bekeken wie op dit moment zeg maar, een, een wapenvergunning heeft. Die een wapen heeft wat lijkt op het wapen wat nu... Uh, door deze man wordt beschreven van, of vrouw, dat weten we eigenlijk nog niet eens. Uh, van of die iemand zo'n wapen heeft. Dus alles wat in de kast gehad om deze persoon te traceren. Maar wat ik zojuist begrijp, is dat dan nog niet gelukt. Oké, okay. en, en ja, wat als de dreiger niet gepakt wordt, Robert Bas? Want wat gebeurt er dan morgen? Blijven de scholen dan nog steeds dicht? Want die dreiging geldt oh nou, dan nog altijd, toch? Uh, dat is natuurlijk iets waar ik mee wordt gehouden in de loop van de dag. Hopen is natuurlijk dat ze wat meer aanwijzingen krijgen... dat ze mogelijk die persoon op het spoor komen. Als dat vanavond nog niet het geval is, dan is het op een nieuwe situatie... dat zal moeten worden bekeken of de scholen morgen open gaan of niet. En ik heb begrepen dat daar pas in de loop van de avond... een besluit over genomen gaat worden. Dus uh, nou ja, pas vanavond, in de loop van de avond is duidelijk... of mogen de scholen weer open gaan of niet. Goed, nou, dank in ieder geval Robert justitie-specialist, justitiespecialist. Justitiespecialist bij de NOS. U vindt ook meer over... Uh, de situatie inleiden op dit moment en de situatie is eigenlijk heel simpel. Scholen zijn dicht, politie staat voor de hekken met kogelwerende vesten en probeert erachter te halen wie die dreigementen heeft geuit. Um. U kunt naar nos.nl, daar is onder andere een live blog met uh, foto's. Of u kunt de Radio 1 blijven luisteren. Als daar nieuws komt uit Leiden, hoort u dat natuurlijk onmiddellijk... misschien wel bij Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Zo is dat. Wij gaan erover doorpraten met veiligheidsdeskundige Glenn Schoen. Want het is een beetje een raar traject. Zurich, en dan via de FBI ja. naar Nederland. Hoe kan mm. dat allemaal? Um, Frits Pits stopt met het ja. Oranje Journaal. Waarom hoort u zometeen? Heb je hem zo duidelijk? We hebben hem zo ah, meteen goed in zo. de uitzending. En Eurocommissaris Nelly Kroes is de gast. Ze vindt dat banken veel te weinig zelf doen tegen ze steken hun kop in het zand, vindt Nickel en Nelly. Dat en meer, zometeen bij de Cairo. Dit is Radio 1. We gaan eerst naar Jan van de Putten met het NOS-journaal. Ja, het anonieme dreigement over een schietpartij uit die school in Leiden... is als eerste opgepikt door de politie in Zürich. De Zwitserse politie zag het bericht op internet voorbij komen tijdens een algemene scan. Dat heeft burgemeester Lentverink van de gemeente Leiden tegen de NOS gezegd. De Zwitserse politie heeft daarna contact opgenomen met de Nederlandse politie. PostNL hoeft vanaf januari geen post meer op maandag te bezorgen. staat in een wetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er wordt in het weekend niet veel post verstuurd, waardoor er op maandag maar weinig aanbod is. En dat maakt de bezorging duur. En Kamp maakt een uitzondering voor rouwkaarten en medische post. Philips heeft in het eerste kwartaal 162 miljoen euro winst gemaakt... 11 minder dan over dezelfde periode vorig jaar. En dat komt door Philips vooral door de aanhoudende... zwakke economische situatie in Europa en de VS... En nu wordt het Frits Spits stopt met het medepresenteren van het Oranje Journaal op Radio 2. Hij trekt zich terug vanwege alle ophef over het Koningslied. Componist John Eubank heeft dat lied na veel kritiek teruggetrokken. En Spits vindt het allemaal een schande. U hoort hem zometeen uitgebreid bij Sven Kokkelman. Dat zijn de hoofdpunten informatie dan nog bij de AWB Jolanda van der Velden... met de start van de ochtendspits. En die start is nog 60 kilometer lang in totaal. Het zijn vooral aanrijdingen die nu voor extra vertraging zorgen. Onder meer op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... bij Best 4 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoofddorp 2 kilometer, bij het knopen Burgenveen... is de linkerrijshoek dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasterdam en Sliedrecht Oost... 6 kilometer, daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A16... Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido-Ambacht en Knoopend Ridderkerk 3 kilometer. Bij Knoopend Ridderkerk zijn twee rijschoken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Frits Pits stopt met het presenteren van het Oranje Journaal op Radio 2. Alle Leidse middelbare scholen dicht naar bedreigingen op internet. Waar komen die bedreigingen vandaan? Banken steken hun kop in het zand als het gaat om de aanpak van cyberaanvallen... zegt eurocommissaris Nelly Kroes. Dictator van Wit-Rusland stomt zijn negenjarig zoontje nu al klaar voor het leiderschap... in het ochtendumeur van Hans Beum. Het is bijna drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Daalre... Maar we zo meteen gaan ontdekken wat boze bewoners hier van plan zijn met stukjes in de verkoop gegooide staatsbosbeheer natuur. Twitter met me mee, Ed S. Kokkelman. En vragen en reacties kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland, etc.nl. .no. presentator Frits Pits, dames en heren. Stop met het presenteren van het oranje Journaal op Radio 2. Aanleiding is alle commotie rond het koningslied van de afgelopen dagen. Frits, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Wat gaf de doorslag? Nou, mijn rol was binnen dat Oranje Journaal, uh, herhoud voor het officiële koningslied. Dat was een uh, titel die ik mezelf had gegeven. Ik zou al het nieuws rond het lied uh, uh, vertellen. Nou, het lied is weg, dus mijn rol vervalt. Dat is heel simpel. Is dat de enige reden? Ja, dat is wel, dat is wel, <laughs> ja, dat is wel de reden. Ik heb natuurlijk wel mening over alle commotie. En over, uh, over wat er allemaal gebeurd is op internet te zijn. Over het volksgericht dat is aangericht. Daar heb ik wel mening over natuurlijk. Maar uh, het lied is er niet meer. Dus mijn rol is er niet meer. Dus uh, dat is eigenlijk heel simpel. Maar het staat ook niet helemaal los van alle commotie. De doodsbedreigingen en alle alleen. Nee, ik moet zeggen wat er op, op de sociale media is gebeurd. Dat, uh, dat vind ik echt heel erg. Dat mensen elkaar uh, uh, dit soort uh, uh, zaken toewensen. Dat is, ik, ik begrijp John Eubank dat hij dit... Uh, niet langer kon trekken. Dus ja... En alle, alle kritiek op dat lied, daar heb ik ook zo uh, mijn bedenkingen over. Uh, natuurlijk is er taalkundig wel wat op af te dingen, maar een lied is niet alleen taal, het is ook de muziek, het is de eenheid tussen taal en muziek. Het was een hele uh, knappe compositie waarin uh, raps werden afgewis uh, afgewisseld met dans, uh, met, met popmuziek. Ik vond het een, ik, en ik heb de clip erbij gezien, ik heb het totaal gezien. En ik vraag me af of al die mensen die nu zo schieten op de taal. Uh, wel de, het geheel hebben, hebben uh, uh, kunnen beoordelen. Die clip is volgens mij nog nergens vertoond. Dus dat denk ik dat dat niet eens kan. Dus er is wel heel snel geoordeeld. En ja, als je alleen naar de taal kijkt... dan kan ik me voorstellen dat mensen zich uh, hiervan terugtrekken. Maar uh, ja... Ja, ik vind het uh, wel zonde. ook. En ook zonde voor al die artiesten. En al die mensen die zich hier zo sterk voor hebben gemaakt. Dat het uh, hierop moet uitlopen. Want het is gewoon een lied. Het is een gelegenheidslied. Bij hoeveel bruiloftsliederen. heb je je tenen niet krom getrokken. En heb je je toch uit volle borst meegezongen? No. Uh, ik, ik, ik vind het. Ik vind het. Ja, heel veel toch, Sven. No. Dus, dus, dus, dus, Dus ja. Ik, ik, het, het, is, het, is, het is een nee, gelegenheidslied. Nee, het is maar een vergeet feestlied. het niet. Jawel, dat is zo. Maar het is natuurlijk ook een beetje. Een officieel lid eh, ter inhuldiging ja, van de nieuwe koning ja, en nou ben jij jij bent altijd heel streng op ik, taal. Ik vond het goed genoeg en ik vond het uh, ik vond het als geheel een uh, indrukwekkend uh, werkstuk. Ja. En maar nu... ik zie de tekst dus niet los van de muziek. Ik zie het als een eenheid. En ik zie het niet geïsoleerd van elkaar. Nee. En het is geïsoleerd, beoordeeld en ja, dan kun je erop schieten. Maar goed, je maakt het nu bekend vanmiddag... en maakt de Rijksvoorlichtdienst bekend... hoe ze uh, uit deze Gordiaanse ja. knoop uh, ja. zouden ja. willen komen... of zouden kunnen komen... Ja. Zie jij nog een oplossing? Want iedereen draagt nu zijn eigen lied uit aan. Nou, van, van... Dacht, nou ja, dat vind ik ook een beetje, daar beschik ik ook van, van al die gieren die nu boven het lijk van dit lied uh, zweven. Dat, daar heb ik ook zo mijn bedenkingen bij. Maar uh, ja, de, de Rijksvoorlichtingsdienst zal een oplossing moeten bedenken. Ja, een oplossing zou kunnen zijn uh, dat dit lied weer terugkomt. Dan ben ik weer heel begrijp je. Een oplossing zou zijn, zing het Wilhelmus op dat tijdstip, dan uh, daar zal absoluut geen discussie over zijn. En de oplossing zou kunnen zijn, uh, nog een ander lied. Uh, en ja, daar, daar, daar kun je je ook van alles bij voorstellen. Dus ja... Wat een krankzinnige uh, toestand om een liedje. Ja, dat vind ik, dat vind ik dus ook. Maar ik, ik vind het ook wel... Ik ben vooral... Het, wat ik het ergste vind, is uh, de enorme... Uh, die enorme toestand op, op die sociale media. Dat, dat je mensen zo kunt beledigen dat er... Ja, zo, kijk, dat, Sylvia Witteman bijvoorbeeld, die zegt, ik, ik zeg, don't shoot the messenger. Zij heeft natuurlijk het volste recht om die tekst uh, uh, af te keuren. Maar om hem uh, zwakzinnig te noemen en vervolgens een petitie te beginnen, dan ben je geen messenger meer. Dan ben je een actievoerder. En je moet je in deze tijd van uh, sociale media wel drie keer achter je oor krabben. Of je zoiets wel moet ontketenen. Ik vind van niet. Ik ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Je moet heel voorzichtig zijn met, met andere mensen te beledigen. En wat er nu gebeurt op die sociale media. Het gaat maar door. Het wordt alsmaar erger. En ik begrijp dat John Youkbank daar genoeg van had. En dat hij zegt, ik, het is van hem ook een statement. Het is een statement van tot hier en niet verder. Hey, hey, en iedereen die iets maakt, iedere kunstenaar, iedereen weet hoe kwetsbaar je kan zijn in wat je gemaakt wordt. Die jongen heeft daar drie, vier maanden aan gewerkt met heel veel andere mensen. Daar ben je, daar ben je uh, kwetsbaarder voor dan wie dan ook. Die, als, je, als, je, als, je, als, je, als je geen kunstenaar bent, als je niet iets van jezelf toont. En de taal is niet anders dan, dan, dan de uiting van de ziel en van de kern taal is niet anders dan een kleed. En die kern van dat lied en de, de ziel van dat lied is zuiver. En ja, daar, dat wil ik toch nog wel benadrukken. Het is niet alleen de taal. Zo'n lied is veel meer. Jij stopt in ieder geval met het Oranje Journaal, tenz tenzij de Rijksvoordig... Tenzij, ja, tenzij de RVD zegt, we doen dat lied toch. Want op alle radiostations, dat wou ik nog wel even zeggen... op alle radiostations in Nederland wordt dit lied... Zeer intensief gedraaid. Er zijn heel veel mensen die het mooi vinden. En die mensen die hebben uh, niet getwitterd. Die hebben geen mailtjes gestuurd. Die hebben alleen gezegd, wij vinden dit een mooi lied en we kunnen ons hier een. Ja. Het is een lied voor het volk, hè? Ja. Het is geen cabarettekst. Het is ja. wat anders. Is jouw advies dus ook aan de RVD tot slot, laat het lied maar gewoon doorgaan? Ja, dat zou mijn advies zijn, ja. Steun John Eubank. Laat horen dat je achter die man staat. Ja. Frits, dat dankjewel. Dat zou ik zeggen. Oké. Okay. Fijne dag. Jo, jij ook. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door de andere nieuws van vanochtend in Leiden... blijven vandaag alle middelbare scholen dicht, dat weet u zo langzamerhand wel... na een expliciete bedreiging op internet, namelijk... ik schiet mijn Nederlandse leraar dood. Maar onduidelijk is wie er precies wordt bedreigd... en op welke school die leraar zou zitten. Veiligheidsdeskundige Glens Groen, goedemorgen bericht kwam binnen dat uh, de politie in Zurich als eerste dat anonieme bericht heeft onderschept. Daarna is er ook nog contact geweest met de FBI. En toen heeft Leiden besloten om de scholen maar dicht te houden. Is dit, waar komt dit vandaan? De dreiging bedoelt u of het besluit? Ja, uh, hoe kan de politie in Zurich een bericht van een Nederlandse leerling of student onderscheppen? Nou, uh, als we gewoon kijken naar basisinternet, uh, internationaal verkeer, uh, Er wordt op verschillende dingen gezocht en gekeken. Uh, er zijn delen van het internet die zijn heel open en delen die zijn dicht. De zogenaamde Tor-netwerken en alles wat daarachter zit. Uh, dat kan toe wel zijn dat ze er zo tegenaan liepen. En, en ja, de politie in Nederland niet, of andere mensen in Nederland niet. We hebben het wel vaker gezien. En het zal vast ook wel één indicator zijn geweest voor de Nederlandse overheid... om te denken van nou... Het is ter degen mogelijk. Dus als we schietpartijen bijvoorbeeld in de VS... Eh, ik kan ons twee incidenten herinneren. En een daarvan had iemand dat op een Chinees forum gezet... en bij een ander een Koreaans forum. Ja. Dus het is niet altijd dat je het concreet zeg maar, in Nederland of Leiden... voor het eerst gaat vinden. Nee, dat zegt dus niks over de betrouwbaarheid van het bericht... zal ik maar zeggen, als zodanig. Klopt. Dus klot. ook niet over de ernst van de dreiging. Klopt. Uh, dus is het dan terecht, het terecht dat die te scholen zijn. vandaag dicht zijn? Pardon? Is het dan terecht dat al die scholen vandaag dicht zijn... Ik denk het wel. Ik bedoel, er wordt natuurlijk gekeken naar meer dan alleen eh, het berichtje aan zich of waar het vandaan kwam. Hè. Dus er zijn uh, de type mensen die zo'n bericht analyseren, die kijken naar heel veel factoren. En ja. ik neem aan dat het geheel hier genoeg was om te zeggen van kijk, we weten het gewoon niet zeker. En we nemen de, dit pad van actie nu uit voorzorg. Maar nou wil ik niemand op een idee brengen. Maar als je met uh, de pest in je lijf rondloopt en je wilt dit klaarblijkelijk doen. En je hoort dan in het nieuws dat alleen de middelbare scholen en de mbo-scholen dicht zijn. Zoek je dan niet gewoon een andere school uit? zou kunnen, maar het ligt eraan met welke expert je hierover praat. Uh, een jaar geleden, toen ik het over dit soort onderwerpen had met mensen van de FBI Academy, dan zie je sommige mensen denken dan van nee, want die blijven alleen bij het type doelwit of achter die leraar aangaan waarop ze gefixeerd zijn. En andere mensen gaan mogelijk wel schuiven aan doelwit. Alleen, je zal een derde expert horen en die zegt ze gaan schuiven, maar dan wordt het een winkelcentrum of een bioscoop. En dat verhaaltje gaat maar door. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dit soort dingen inschat. Ja. En ik neem aan dat de overheid daar met verschillende mensen blijkbaar dus ook uit de VS en uit Zwitserland over heeft nagedacht van joh, ja. wat vinden we wel en niet redelijk en aannemelijk om hierop in te zetten. Hoe gaat dat onderzoek vandaag nou precies in zijn werk? Nou, ik denk dat er verschillende elementen aan zullen zijn. Dat zeg maar het technische stuk van waar komt dit bericht vandaan, wat kunnen we achterhalen aan een IP-adres, waar dat lijntje loopt. Ik denk het onderdeel van analyse, analyse over de tekst, analyse over de context van het... Uh, was, was dit wel of niet buitenlands, wat weten we over die taal? Um, uh, het wapen dat werd genoemd, is er iets belangrijks aan of niet? Ik denk dat vragen naar mensen in het schoolsysteem van Leiden toe... van goh, heeft u gehoord dat uw leraar, weet ik veel, iets heeft overhoord of een agressieve leerling had of iemand van buiten de school hem heeft benaderd over... En ik denk ook wel kijken van wat weet de politie zelf, wat weten buurtregisseurs in die stad, wat weten we uit databanken, van hebben we incidenten gehad ja. in het recente verleden die relevant zijn. Als ik het zo hoor, dan is dat een tamelijk uh, uitvoerig onderzoek en als is dat niet binnen een paar uur gedaan, dus dan is de kans groot dat morgen die scholen nog steeds dicht zijn, of niet? Ja, en ik neem aan dat vandaag ook wel zo wordt nagedacht over... Joh, um, wat, wat moeten we inderdaad met die maatregelen? Hoe lang moeten we dat laten doorlopen? Um, gaan we morgen weer open, maar dan wellicht met politieagenten erbij? Ik denk dat de, de nadruk uit het hele ding zal een beetje moeten komen te liggen op... kunnen we in de toekomst sneller achterhalen van wie dit soort berichten komen? Hebben we daar echt de capaciteit voor? Want als je kijkt wat het inderdaad vergt wanneer we het zekere voor het onzekere nemen aan inzet... Aan leerlingen die niet naar school kunnen, aan leerkrachten die en ouders die bezorgd zijn, dan zie je dat toch wel een enorme uh, voordeel zou zijn als we iets proactiever of iets succesvoller aan die voorkant zouden kunnen zijn. Ja, maar als dit nou alleen een ontspoorde puber is die een grap wilde uithalen of zijn ongenoegen kenbaar wilde maken en niet uh, daadwerkelijk van plan was om een wapen te gaan trekken, dan zou je denk ik moeten overwegen of we misschien niet een wat andere of hogere strafmaat zouden kunnen toepassen. Ja, want op deze manier kan elke gek natuurlijk met welke bedoelingen dan ook een hele samenleving platleggen. Dat klopt. Dat is het korte antwoord. En de vraag wordt dus, kun je dit beter inschatten? Of kunnen we beter onderzoeken om te voorkomen dat we in die positie komen? Het zal niet altijd lukken. We hebben ook in het verleden gezien Twitterberichten, werkelijke incidenten op scholen... en hoe ja. moeilijk het is om dan in te schatten wat het wordt. Um, maar het geeft wel aan, zeg maar, nut en noodzaak aan hoe kunnen we het risico beperken naar de toekomst toe. Juist. Werk aan de winkel dus. Uh, in ieder geval om te beginnen vandaag met dat onderzoek. En dan horen we of het serieus te nemen was, of serieus te nemen is. Of nog steeds te serieus te nemen zal blijven. En dat de scholen dus morgen alsnog dicht zijn. Glenschoenen, veiligheidsdeskundige, ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Eerste Kamer moet worden opgedoekt als ze om politieke redenen... het kabinet steeds dwarsboomt, vindt Halbe Zijlstra... dat is de fractievoorzitter van de VVD. De vraag is vervolgens, hoe schaf je dan die Eerste Kamer af? Staatsrechtgeleerde Gerard Visser heeft het antwoord. Nou, de Eerste Kamer afschaffen betekent in praktijk... dat de grondwet waarin over de Eerste Kamer gesproken wordt... in verschillende artikelen... Dat die grondwet gewijzigd moet worden. Dus die artikelen over de Eerste Kamer moeten geschrapt worden. Dat kan alleen doordat twee keer, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, een voorstel wordt aangenomen. En in tweede instantie moet het zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer dat met een tweederde meerderheid gebeuren. In de praktijk zal dat dus niet zo snel gebeuren. Kan alleen als de partijen bij de kandidaatstelling alleen kandidaten stellen die ook. ...klaar voor afschaffing van de Eerste Kamer te zijn. Al dus, antwoord van de staatsrechtgeleerde Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... ...voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Daalre. Naar onze eigen wachter Marcel Dekker. Meneer Proeze, wat een uh, mooi stukje natuur is dit. Ja, en we zijn hier uh, bij een prachtig kavel... ...in een uh, stuk natuur in, uh, in Twenter. In ons uh, prachtige coulissenlandschap, maakt dit onderdeel van uit. Uh, traditioneel, weiden, bos en alles wat je maar kunt bedenken daarover. Ja, waar langzaam alles begint uit te lopen en waar de rust overheerst. Ja, na nou, onze uh, lange winter hebben we hier eindelijk uh, de rust gevonden in het bos... Ja. en begint het bos weer wakker te worden, ja. net zoals Nederland. Het is een klein lapje grond in de buurt van Daarle. Uh, een van de eerste stukjes van zo'n 17.000 hectare... die staatsbosbeheer noodgedrongen in de verkoop wil gooien. Daar hebben we vorige week heel veel over te horen gekregen. Ja, en toen u dat hoorde, toen schoot er een spookbeeld door uw hoofd, meneer Broeze. Wat was dat voor spookbeeld? Het spookbeeld is dat deze stukjes natuurgebied in particuliere handen komen... en dus eigenlijk buiten de gemeenschap komen te staan... Uh, waarbij het natuurbehoud uh, achterblijft. En waardoor er op een gegeven moment nog hier op termijn... misschien zelfs wel andere activiteiten gaan plaatsvinden die wij niet willen. Ja. Want u wil eigenlijk, daar komt het in de praktijk op neer... geen particulieren uit het Westen bijvoorbeeld... die hier uh, hun caraventje neerzetten en verder niet omkijken naar de natuur. Nee, precies. We willen deze natuur in stand houden. Ook voor het openbaar nut en het welzijn van de bevolking... en de toeristen die er heel veel komen in, uh, in de zomer. Dat is onze grootste, grootste angst. Henk Jan van Lenten, uh, u heeft een zorgboerderij, ook in de buurt uh, niet van dit stukje bos, maar van weer een ander stukje bos. En uh, ja, daar doet u heel veel mee. Wat doet u daar precies mee? Ja, we, uh, we gaan er veel met de kinderen naartoe, van een zorgboerderij. En uh, ja, we hebben daar ook leertrajecten van gemaakt voor de kinderen, dat ze wat opdoen in de, van de natuur, zeg maar. Ja. Dus u ligt er wakker van dat er straks een particulier op komt die denkt van, nou dat is mijn stukje grond, dan zet ik een hekel omheen. Ja, absoluut. Dat, uh, daar heb ik helemaal geen belang bij. Het kan ook net zo goed niet zo zijn. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ik hoop het, ik hoop het ook. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeurt er wel in. Dan wordt er een hek om ingeplaatst en dan kunnen we niks meer. Ja. Meneer Broce, nou uh, uh, wilt u dat te gaan tegenhouden? Er zijn heel wat initiatieven uh, door de Dalenaars uh, uh, ontwikkeld. Uh, uh, en een daarvan is dat u het zelf gaat kopen. Nou, een of ander dat wij het zelf gaan kopen. In principe zijn wij gewoon tegen deze verkoop, ook als uh, GroenLinks. Uh, voldomme feit? Dit is geen voldomme feit. We uh, moeten zich voorstellen dat bijvoorbeeld in Amsterdam het Vondelpark te koop komt te staan... en dat er dan 50.000 mensen in de arena komen om hier tegen te protesteren. Dat kan natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn. Hier in Dalen zijn dezelfde hoeveelheid, het percentage van de mensen is gewoon, tegen, is gewoon vorige week aanwezig geweest op deze vergadering. Ja. Maar goed, de persberichten uit Daarle, die uh, hebben het over een kwaliteitsbod. Wat moet ik me daarbij uh, voorstellen? Een kwaliteitsbod is dat wij pogen deze gronden in eigen beheer te krijgen. En we roepen natuurlijk ook op degene die überhaupt overwogen om op deze gronden te bieden. De gewoon 1 eurocent in de, in de knallen bij, uh, bij de veiling. En dan weten wij zeker dat wij het kunnen kopen. Ja. Meneer van Lente, wat kost het, denkt u? Zo'n stukje grond waar we hier nu naar kijken, een paar hectare. Nou, ik, ik denk dat het ongeveer tussen de vijf en 8000 euro per hectare kost. Ja. Dat is al op te hoesten, toch? Misschien. Ja. Misschien. Ja. Want hoe ingewikkeld is dat? Hebben de mensen in Dalen een beetje geld? De ja. omgeving, want u bent nou ja, als, als gemeente natuurlijk niet de enige die dan met de centjes komt... Nee, wij proberen dit gewoon heel goedkoop in handen te krijgen. En is dus man met uh, de staatssecretaris om de tafel te gaan zitten... om te vragen of we hier met voor een symbolisch bedrag de gronden in eigen beheer kunnen krijgen. Ja. Geen hekken in Dalen, daar komt het op neer. Geen hekken in Dalen en uh, graag dat iedereen hiervan kan blijven genieten. Ja. En kan fietsen in de mooie natuur en wandelen voor zoveel mogelijk. En het kost helemaal niks, iedereen kan het doen. Dat gaan we dan maar hopen. Dalen het rustige dorp dat in rust wil blijven... Of zoals ze in het volkslied van dit dorp beschreven wordt, geef ik het u even bij, want u kent het niet uit uw hoofd. Nee, ik ken het niet uit hoofd. Dit stukje zegt alles. Dolomiedorp, je ligt door zo mooi tussen Twente en Zaland, langs de rand van de mooie Nes. Door leven wie vredig en best. Veel succes met jullie initiatieven de komende week. Zij Marcel Dekker en Dennis Marsman corrigeert mij op Twitter. Het is inderdaad Darle en geen daalre. Straks, 9-jarig zoontje van de wit-Russische leider... wordt al klaargestoomd voor het dictatorschap. Gezellig. Pajest. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1978. Ja, deze dag in 1978 vond het One Love Peace Concert... in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston plaats. Bob Marley riep daar twee politieke aardsvijanden op het podium... en liet ze de hand schudden met de boodschap One Love. Richard Motti is wethouder in Rotterdam... en wordt tijdens zijn werkzaamheden dagelijks geïnspireerd... door de geëngageerde Bob Marley. Als je kijkt naar zijn liedjes... Uh, dan uh, uh, heeft hij het ook de hele tijd over uh, vrede en vrijheid natuurlijk met elkaar hand in hand gaat. En het staat niet alleen bij het liedje One Love, maar ook bij uh, talloze andere liedjes uh, staat het uh, centraal in zijn boodschap. Extra mooi en fantastisch als je ziet dat een artiest uh, buiten uh, de muzikale cadeaus die ons heeft gedaan ook nog eens uh, zich inzet uh, voor de maatschappij en de samenleving. En, en in dit geval dan voor uh, een, een politieke strijd uh, te beëindigen. Ja, hij heeft echt een drang. Uh, ik vind zelf in zijn muziek staan, staan twee dingen vooral heel erg centraal. Uh, eigenlijk, uh, je moet zo zeggen, emancipatie. Uh, hij wil dat mensen... Uh, uh, zichzelf emanciperen, zichzelf bevrijden. Uh, zowel uh, geestelijk als lichamelijk uh, zich bevrijden. Uh, dat zie je in verschillende uh, liedjes terugkomen in, in het nummer Redemption Song. All pirates, yes, rabbi. Sold to the merchant ships. Dan uh, zingt hij letterlijk: hè? Free yourself from mental slavery. None of you can free our minds. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for you. Je bent de enige die, die jezelf kan bevrijden van uh, psychologische slavernij, psychologische druk. Maar ook andere liedjes zoals Buffalo Soldier. die gaat over uh, slaven die uh, naar uh, Amerika en Jamaica gebracht zijn. Ja, dat, dat gaat allemaal over emancipatie en vrijheid. Alle politici uh, halen hun inspiratie van uh, ergens vandaan. Sommigen uit uh, hun geloof, uit de Bijbel. Uh, Anderen weer uit uh, ideologen, hè, zoals Karl Marx of uh, Torbekke. Uh, en uh, sommigen ook door gewoon uh, bijzondere mensen. Voor mij is... Uh, Bob Marley, een van die bijzondere mensen waar ik ook uh, inspiratie uit haal. En uh, uh, waar hij me ook altijd weer uh, duidelijk maakt van... Hè, waar gaat het nou ook over, in, uh, in, ook in de politiek. Uh, het gaat uiteindelijk over vrijheid en vrede. En uh, dat kun je het beste bereiken door mensen uh, uh, zichzelf te laten bevrijden... en uh, te laten opgroeien tot sterke, zelfstandige volwassenen. Let's get Een Rotterdamse wethouder geïnspireerd door Bob Marley... in zijn One Love Peace Concert, deze dag in 1978. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Hij is pas negen, maar zijn toekomst ligt al vast. Nikolai Lukashenko wordt de nieuwe president van Wit-Rusland. De jongste zoon van de huidige dictator, Alexander Lukashenko. heeft al een mini-tank, een generaalsuniform en een gouden pistool. Peter Damkoer, onze correspondent in Rusland. Goedemorgen. Ja, en we noemen hem al heel bij een liefstallig woordje, kolja... Kolja betekent? Kolja betekent dus, dat is het, de verliefde uitgang voor Nicolai. Als je allemaal van Nicolai houdt, dan heet hij Kolja. En hij heeft een gouden pistool. <laughs> ja, en hij heeft een gouden pistool in een elektrische auto, een mini-tank, een eh, generaalsuniform, althans een uniform met ge generaals epauletten. Ja, het is eh, zoals, zoals zijn vader al heeft, eh, heeft gezegd: presidenten worden niet gekozen, worden niet gemaakt, maar worden geboren. Ik dacht dat dat voor koningen en keizers gold. Ja, ik denk dat Lukashenko toch in zijn hoofd heeft... dat er ooit soort Lukashenko-dynastie moet gaan ontstaan in Wit-Rusland... omdat er anders absoluut helemaal niemand is die dat land kan leiden. Heeft hij dat gouden pistool trouwens, deze uh, Nikolai, uh, gekregen... van uh, de Russische uh, voormalige president en huidige premier eigenlijk? Klopt dat? Ja, ja de, de toenmalige president Medvedev heeft, heeft hem dat, dat cadeautje gegeven. Hij wordt overstelpt trouwens met, met cadeaus. Toen de meneer Chavez nog leefde in Venezuela... en, en hij daar met zijn vader een bezoek bracht... is hij daar overladen met allerlei exorbitante, exorbitante cadeaus. En heeft Chavez eigenlijk al, al Lukashenko gefeliciteerd... met zo'n opvolger. En Medvedev heeft niet gedacht, misschien kan je de zoon van een toch al uh, niet al te democratische leider van een toch al niet al te uh, democratische republiek uh, misschien een, uh, een game geven of iets anders of een, uh, een puzzel in plaats van een gouden pistool? Ja, weet je, er is een heel moeizame relatie tussen Wit-Rusland en Rusland. En de lukashenko dynastie kan alleen maar overleven ja. als Rusland geen economische tegenwind krijgt. En als e Rusland economische tegenwind krijgt, waar het een beetje naar uitziet op dit moment... dan zou het wel eens kunnen wezen dat de droom van Lukashenko in rook opgaat. Heel kort nog even, die Lukashenko heeft al twee volwassen zoons. Waarom is de keuze op deze schooljongen gevallen eigenlijk? Nou, de, de, de, Dimitri en Victor, dat zijn volgens hem losbollen. Dat zijn zijn oudste zoon uit zijn echte huwelijk. Uh, en uh, zijn vriendinnetje, zijn voormalige lijfarts, daar is dit een product van. Deze, deze Nikolai of Kolja. En daar heeft hij meer, veel meer vertrouwen in. Kolja dus. Let op die naam. De nieuwe leider van Wit-Rusland moet wel even wachten nog, want hij is pas negen. Hij heeft al wel een mini-tank en een gouden pistool. Dankjewel, Peter, vanuit Rusland. Zometeen verder, dames en heren, bij de Cairo.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 Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het Jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl.